9 uur, Joboot met het NOS-journaal. De politie in Maastricht heeft de afgelopen dagen gezocht naar het gevaarlijke zenuwgast Sarin. Dat zou verstopt zijn in de grond in de wijk Ambi, maar er is niets gevonden. Volgens burgemeester Hoes van Maastricht is er geen gevaar geweest voor de volksgezondheid. De politie kreeg op 27 maart een melding dat iemand mogelijk Sarin te koop aanbood. Twee mannen zijn in de gaten gehouden toen ze begonnen te graven. De politie heeft dat graafwerk doorgezet om de zaak te onderzoeken. Er zijn vier verdachten aangehouden, twee mannen en twee vrouwen... variërend in leeftijd van 22 tot 55 jaar. Sarin werd onder andere gebruikt bij een aanslag op de metro van Tokio in 1995. Ook is het ingezet door Saddam Hussein bij de aanslag op de Koerden... in de stad Halabja in 1988... In een skigebied in het zuiden van Zwitserland is een Nederlander verongelukt. Dat meldt een lokale krant op basis van een politiebericht. Het zou gaan om een man van 31 jaar. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat niet bevestigen. Het ongeluk gebeurde gisteren in de buurt van Zermatt. De man was buiten de piste aan het snowboarden. Het is niet bekend of hij alleen was. Andere wintersporters troffen hem zwaargewond aan. Hij is per helikopter naar een ziekenhuis in Lausanne gebracht... waar hij later overleed. Onder het motto SOS Syrië wordt vanavond op de televisie een nationale inzamelingsactie gehouden. Er is de bedoeling om geld in te zamelen voor humanitaire hulp aan de slachtoffers van de burgeroorlog. In de uitzending op Nederland 2 zijn reportages te zien uit Syrië en de opvangkampen in de buurlanden. Aan het programma wordt ook meegewerkt door minister Ploemen van Ontwikkelingssamenwerking. Die heeft al extra geld toegezegd voor hulp aan de Syriërs die op de vlucht zijn geslagen voor het geweld. Voor de televisieactie is het nummer 555 van de gezamenlijke hulporganisaties opengesteld. SOS Syrië wordt gepresenteerd door Thijs van den Brink en Jeroen Pauw. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat licht vriezen, min drie wordt het. Morgen droog en zonnig. Maximumtemperatuur dan rond 9 graden. Na woensdag weer kouder en kans op winterse neerslag. Dit was Tenno's Journaal. Dit is Radio 1, BNN, de wereld, de wereld, de wereld, de wereld van Filemon. Welkom bij het tweede uur van de wereld van Filemon. Ja, normaal gesproken zitten wij in de zaterdagnacht tussen 1 en 3. Dus uh, heb je dan ook een keer zin om te luisteren? U bent van harte welkom. Uh, maar nu nemen wij de tijd van BNN Today over. Want de mensen die dat programma normaal gesproken maken, die zijn op uh, paasreces. Dus uh, ja, konden wij deze uren invullen. En dat doen we met ontzettend veel plezier. We gaan een prachtige wereldreis maken. In dit programma zoeken we uit hoe bepaalde zaken in het buitenland werken. Dat doen we door middel van Nederlanders die in het buitenland bifakeren. Uh, we gaan naar Ramallah... Palestijnse gebied. We gaan naar China, Bangladesh, Nepal. Dat zijn allemaal spannende landen waar altijd mooie verhalen vandaan komen. We gaan naar Australië en dan eindigen we lekker dicht bij huis in Engeland. Dat lijkt een heel normaal land. Een land zoals Nederland. Maar daar komen toch altijd gekke, verrassende verhalen vandaan. En Martijn Rosdorf die tekent die altijd prachtig op. We gaan het hebben over grappen. En vooral wanneer gaan grappen te ver. Dat is natuurlijk nogal verschillend in bepaalde landen. En we gaan het hebben over bijzondere tradities. Uh, dit naar aanleiding van het paasfeest, want ja, eieren zoeken, een paashaas, het zijn, uh, als, je, als je er nog nooit van gehoord hebt, dan zijn het denk ik ontzettend rare gekke tradities, maar die heb je in veel landen, zo zal blijken. Eerst even een kort rondje langs de velden. Uh, René Gerritsen in Nepal, goeienacht. Goeienacht, hallo. Hallo, wat doe jij in Nepal? Ik ben psycholoog en ik werk in, een, in, in mijn eigen praktijk, in mijn privépraktijk. Dat klinkt bijzonder. Een Nederlandse vrouw die psycholoog is in een land als Nepal. Ja. Hoe, dat, hoe komt dat, dat, dat zo? Dat klinkt ook behoorlijk. <laughs> <laughs> um, nou ja, ik ben hier bij toeval eigenlijk terechtgekomen. Ik was op de fiets uh, een dochter die Malaya aan het maken en Tuurlijk. Ik werd, ik werd een. Uh, en uh, ik kreeg een baan aangeboden bij een lokale NGO. En uh, daar heb ik twee jaar gewerkt. En toen bleek toch dat de individuele cliënten uh, graag wilden dat ik uh, uh, in een privépraktijk ging werken. Dus, dus dat heb ik toen gedaan. Dus dat doe ik nu uh, sinds een jaar. Wat, en, wat, en dat loopt goed. Dat is fijn, dat is fijn. Wat vind jij nou het grootste psychische probleem van de Nepalezen? Oeh, dat is heel lastig te zeggen. Dat hangt heel erg vanaf uit welke uh, laag van de bevolking ze komen. Maar praten ze makkelijk over het uh, problemen of juist, zijn ze juist gesloten? Nee, helemaal niet. Nee, de meeste Nepalezen zijn helaas uh, nog steeds niet op de hoogte van het feit dat er überhaupt psychische problemen zijn. En je ziet dan ook vaak dat ze hun psychische problemen uh, in hun lijf gaan zitten. Dus dan komen ze met rugpijn en buikpijn en hoofdpijn... en allerlei soorten onverklaarbare uh, uh, lichamelijke klachten. En dat blijken Die dan psychische, psychische klachten te zijn. Ja, ja, nou, groeimarkt hoor ik al. Ja, ja. Nog veel werk te doen voor jou. Ja, absoluut. Hey. Ja, genoeg te doen. Nou, en, en zo meteen gaan we horen of ze daar af en toe ook nog een grapje bij, uh, bij maken... bij het oplossen van de psychologische problemen. Uh, en we gaan het met jou ook hebben ja. over bijzondere tradities. En die, Ik denk dat je die veel hebt in Nepal, op de een of andere manier. Ja, absoluut. Nou, absoluut. En ze zijn hilarisch. Blijf hangen, blijf hangen. Karel Kuyperi in Bangladesh, goedenacht. Goedenacht. Wat heb jij met Pasen gedaan? Uh, lekker helemaal niks. Oh, Net, zo, net als ik. Lekker, hè? Ja, echt genieten. Lang weekendje vrij. Nou, ik ben dus heel slim geweest. Ik denk, ik ga eieren voor mijn dochter verstoppen. Maar dat doe ik gewoon heel goed. Dus mijn dochter die heeft ongeveer de, de hele dag in de tuin rondgezocht. En ik heb lekker <laughs> op de bank gelegen. Dus dat kan, kan ja, je volgende, vo, volgend jaar ook met je vriendin doen misschien. Gewoon door heel bang met nou, deze eieren uh, verstoppen. En <laughs> dan ben je de hele dag vrij. Ja, goed idee. Hey, Zometeen gaan we het met jou hebben over grappen... Uh, vooral grappen die te ver gaan, en uh, over tradities. We horen je luid en yes. duidelijk, dus blijf waar je bent. Tot zo. Sophie Scheuders in Australië. Goeienacht. Sophie, ben je daar? Hello? Hallo. Ja, ja, ik, ja hoor nee? je. ik hoor je heel goed, hoor. Hoe ben jij in Australië terechtgekomen? Oh, uh, Jezus, sorry, ik ben echt net wakker en ik heb net mijn telefoon aangezet, dus ik ben nog even. dus ik zit al een uitzending, oké? Okay. <laughs> U um, hoe is het in hoort next? het, we zijn live, okay. we zijn live. Dat is hier een mooi ja, bewijs ja. van. Nee, heel goed, heel goed. Ik, ik heb een uh, uh, mijn Australische vriendje heb ik ontmoet op een uh, kan Tour heet dat in Amerika en, uh, een paar jaar geleden en uh, uh, ja, dus zo zeg maar rondreizen door Amerika. En um, zo ben ik uiteindelijk in Australië terechtgekomen. Op een kontiki Tour. Wat is dat? Ja, kontiki uh, Tour. Nou, dat is een... Uh, ja, je zit uh, twee weken lang of drie weken lang zit je in een bus. En het is eigenlijk alleen maar van uh, sightseeing naar sightseeing. Uh, rennen en rijden. En het is alleen maar ja, keihard uitgaan. En, dus ik was heel blij dat ik vrijgezel was. Oké. Okay. Maar dat was, dat was dus vrij snel over. Ja, dus je zit in Australië ja. vanwege de liefde. Ja, vanwege de liefde inderdaad. Mooi, dat is mooi. En zo meteen gaan we het hebben over ja. grappen die te ver gaan. En grappen in het algemeen. En we gaan het hebben over tradities. zo zeggen, blijf ja. hangen, dan spreek ik je zo meteen. Martijn Rosdorf in Engeland. Goedenavond. Hallo Fiedemond, hallo. Ja, we gaan het, uh, jij bent de journalist daar. We gaan het straks met je hebben over tradities. Uh, zijn er nog typische paastradities in Engeland? Oh, oh ja, hele stapels. Uh... Noem eens de gekste. Ja, de gekste nou, dat was dat de paarden hebben vrij af op de tweede paasdag. Dus er is een soort parade en dan worden de paarden door het dorp heen geleid, hier vlakbij. En die, daar mogen de mensen niet op rijden en ze hoeven geen karren te trekken. Hele oude traditie. Maar, die, maar ja, dat vind ik wel ja. een beetje dubbel. Want ik denk van, ja, als je die paard, paarden vrij afgeeft, geeft ze dan ook echt vrij af. Nu moeten ze alsnog een parade lopen. Ja, Stuur ze gewoon uh, los de tuin in of zo, op zoek naar eieren. nee, ja, nee. Ze hebben ook rare broodjes met witte kruizen erop met paasen. Maar wel lekker. Hot cross, hot cross buns. Ik zou het niet weten, Philemon. De brood hier vind ik niet lekker, dus ik heb ze niet geprobeerd. Maar kan je zeggen dat Engeland sowieso een, een land is met veel tradities? Ik, ik kom nog wel eens ergens, zoals je misschien uh, weet. Ja, dat en, weet ik. Engeland is echt het raarste land wat ik ken. Met de raarste tradities. Maar ze hebben de goede humor. Ja, zeker. En ze hebben gekke tradities dus. En daar gaan we het uh, onder andere zo meteen over hebben. Dus ik zou zeggen, blijf hangen. We horen je luid en duidelijk. Uh, blijf waar je bent, dan spreek je zo meteen weer. Ik verhoor me niet. De <laughs> wereld dat is ons e-mailadres. Uh, ben jij in het buitenland en wil je af en toe je verhaal vertellen op de radio? Mail dan naar dat e-mailadres, dan gaan wij even luisteren naar... Koffie, het klinkt Afrikaans, het is hartstikke Nederlands. Kiri Aje heet een nieuwe single. Je lost afrobeat van de Nederlandse band Koffie, Kiri Aye. Radio 1, PNN. De wereld van Filemon. Ons tweede onderwerp gaat over onsmakelijke grappen. En dat wordt ingeleid heel toepasselijk door Theo Maasen. Bij, bij, bij de vorige verkiezingen, toen in, hebben ze in, in Volendam... stemde uh, 50 van de mensen op de PVV. Weet je, in, in Volendam! Dat hele dorp is 100 blank de enige variatie die ze daar hebben, huidskleur, zijn die slachtoffers van die cafébrand. Oh. Dat, is, dat, is, dat is pure xenofobie. Wanneer die hele kledingdracht daar is, toch xenofob? Van die achteruitkijkspiegels kijken of er buitenlanders aankomen. Oh. Wie verzint er nou een plaatsname van de eerste drie letters, het woord vol, vorm. Ja, ontzettend veel discussie over deze grappen. Uh, vooral natuurlijk rond, uh, rondom Volendam. Uh, ja, en het is 1 april, een grappendag. Dus we dachten, uh, we gaan eens uitzoeken... welke grappen je nou echt niet kan maken in het buitenland. En we beginnen uh, deze zoektocht in Nepal. Daar zit psycholoog René Gerritsen. Nogmaals, goedenacht. Goedenacht, hallo. Hoe is eigenlijk de humor van de Nepalezen Die is uh, heel simpel. Oh, uh, redelijk oppervlakkig... en uh, weinig... Uh... <laughs> weinig inspirerend, laat ik het zo zeggen. Jij kan er nee, niet om lachen, makkelijk. hoor, ik. Nee, nee, niet echt, nee. Maar uh, Nederlands humor is volgens mij wereldwijd gezien best wel ontwikkeld. Dus ik kan me voorstellen dat ze jouw grapjes ja. dan vaak niet snappen. Nou, ik, bedoel, ik ben altijd wel heel voorzichtig, hoor, moet ik zeggen. Want je, je gaat al gauw een grens over... En, uh, um, Nederlanders ik hou heel erg van Nederlandse en Engelse humor bijvoorbeeld Nederlanders die, die hebben, hebben veel zelfspot, tenminste ja. de, de meeste um, uh, dat is absoluut niet aan de orde hier en ik denk dat dat toch ook wel echt met de cultuur te maken heeft dat je uh, uh, ten alle tijde gezichtsverlies of een vorm van gezichtsverlies moet uh, uh, weten te vermijden maar... dus als je jezelf een beetje belachelijk gaat lopen maken. Dan val je al gauw door de man, natuurlijk. Een dan... dus zelfspot, dat is er eigenlijk niet, helaas. Want humor is wel een belangrijk onderdeel van je, van je identiteit, kan je bijna zeggen. Heb jij dan wel het gevoel dat je echt jezelf kan zijn? Je jawel, jawel. Want ik heb genoeg buitenlandse vrienden... Oh, ja. die, waarmee ik gewoon uh, uh, mijn humor... op wie ik mijn humor kan botsieren... Uh, en mijn man, die is Nepalees, die raakt er ook al steeds meer aan gewend. Gelukkig is die al redelijk ge, uh, ontwikkeld, <lacht> wat humor betreft. Nee, ik heb daar geen last van. In het nee. begin maakte je dus bij je man ook wel grappen... Dat, die hij dan helemaal niet leuk vond, en veel te ver vond gaan. Nou dat, nou, dat viel op zich wel mee. Want hmm. ik, ik, ik denk dat ik een automatisch uh, beschermmechanisme heb ingebouwd. Uh, want ik weet gewoon <lacht> dat je een beetje voorzichtig moet zijn, maar... Um, het uh, is altijd een beetje aftasten in het begin natuurlijk. Maar nu hebben we onze weg gevonden qua humor. En hey, welke grap kan je nou echt niet maken in Nepal? Je, je mag echt geen grappen maken over moeder. Over je moeder. Oh. De moeder is echt uh, heilig. En uh, daar mogen gewoon geen grappen over gemaakt worden. Wat op zich een, hele interessant, een heel interessant gegeven is. Want vrouwen over het algemeen zijn heel erg ondergeschikt in Nepal. Dus het is heel apart dat die, dat die moeder zo'n zo uh, belangrijke positie inneemt. En dat er dus absoluut geen grappen over gemaakt mogen worden. En maar over andere grappen, uh, vrouwen mag je wel grappen maken. Dus echt, het gaat puur om de moeder. Ja, ja, ja, ja. je mag over je eigen vrouw wel grappen maken. Alleen niet over je moeder. Jawel, absoluut. Maar ik moet zeggen, ik vind nee, het ook wel nee, heel moeilijk als mensen al grappen doen. maken ten koste van mijn moeder. Dat is Voor, voor mannen is dat ook wel een dingetje hoor. Dat vind ik ook wel lastig. Ja, oké. Okay, ja, nou, ik kan het maar eens weer voorstellen. Ja. Ja, ja, en ik slik het dan wel omdat ik denk... ja, de humor is belangrijk, maar ik vind, het wel, uh, vind ik wel lastig. Ik, ik begrijp het wel een beetje, ja, die ja, Nepalese. Ja, ja. Nee, dat kan <laughs> een beetje voorstellen. is dus weer ontzettend bedankt. Yep. Ja, en uh, uh, ja, ik zou zegt, maak nog een grapje. Tegen je man of zo. <laughs> <laughs> Karel Kuiperi in Bangladesh. Nogmaals, goeienacht. Hallo. Ja, hoe zit het uh, met de humor in Bangladesh? Ja, ze hebben wel gevoel voor humor, de Bengalen. En komt dat omdat het. Het is toch van Engeland geweest? Eh, uh, ja, maar ik denk. Uh, helaas, uh, missen ze wel het Britse gevoel voor humor. Oh, maar, maar want hoe, wat is dan typisch Bengaalse humor? Nou, wat ik heb gemerkt is dat ze het dus. Uh, in tegenstelling tot Nepal, hebben ze hier dus wel zelfs pop. Oh, dat, dat, is, dat vind ik. Dat, dat, je hebt dan altijd het gevoel dat mensen dan wel intelligent zijn, vind ik. Als mensen zichzelf kunnen bespotten, toch? <laughs> nou, het is grappig dat je dat zegt. Want de meeste zelfspot gaat erover dat ze zo dom zijn. <laughs> en dat zeggen ze ook van zichzelf? Uh, nou ja, dat, dat zijn veel, veel grapjes uh, over... Nou, zo'n stom grapje. Dat je dus een winkel naast het ziekenhuis... waar je organen kunt kopen... En de allerduurste hersenen zijn Bengaalse hersenen, want die zijn nooit gebruikt. <laughs> dan ja, zijn ze best wel slim. Flauw, maar, dan zijn, dan, maar dan zijn ze best wel slim. Dat, dat zegt natuurlijk dat ze ja, slim nee, zijn. Ja, Ik vind het ook wel leuk, zelfspot. Hey, en, en zelfspot kan dus, uh, grapjes over, over domheid of slimheid, maar wat kan niet? Eh... Uh, ja, heel gevoelig is nog steeds wel uh, 1971 de Vrijheidsoorlog. De maar de uh, grote gevechten om onafhankelijkheid. Ja, ja. En, en heb je ook wel eens een grap gemaakt die ze dan echt te ver vonden gaan? Uh, nee, want je, het is wel lastig om in zo'n nieuwe cultuur te komen... en dan een beetje aan te voelen wat je wel en niet kunt doen. Dus ik ben nog een beetje voorzichtig. Dan ben je wat afwachtend. Dat, ja. lijkt me, dat lijkt me ook wel jammer. Dat, dat je, ja, ja, zeker. Want soms heb ik... Uh, nou, ik hou wel van grof humor. Ja. En dan heb je zoiets van... Nou, dan knal ik er even in met een goede, goede brakke grap. Maar dan ja, <lacht> doe je het toch niet. Nee, nee, nee. Dus dan moet je altijd... Als je, als je in een in, in omgeving bent van mensen daar... moet je altijd een beetje inhouden. Nou, maar dat wendt ook wel. Je moet ook, een beetje, je moet ook een beetje weten wanneer het kan, wanneer niet. En als je de taal een beetje leert kennen... dan kan je ook een beetje de subtiliteiten uh, meekrijgen. Oké. Okay. Nou, hier op Radio 1 hoef je, je echt niet in te houden, hoor. Dus uh, zo, zo meteen spreken we je weer over tradities. Heb je nog een hele grove, grove grap paraat, uh, maak hem gewoon. Hou je vooral niet in. Dan kan je even nu je je in Nederland te horen bent, kan je even lekker helemaal losgaan. Ik zal me voorbereiden. Blijf hangen, ik spreek je zo meteen. Oké. Okay. Elisabeth in Ramallah. nacht nogmaals. Je werkt daar voor een uh, lokale NGO. Ja. Maak, maak je daar wel schrappen? Uh, ja, ik probeer het wel eens, maar het gaat nooit helemaal goed. Want, wat gaat er mis? Uh, ja, de, het werd ook net al gezegd, het sarcasme en zelfspot. Maar dat kan dus helemaal niet. Want Palestijnen begrijpen dat niet zo goed. Nee, uh, uh. Nederlandse vrouwen doen dat natuurlijk wel altijd. Ja als ze iets heel, ja. heel, heel stoers hebben gedaan, dan gaan ze daar gelijk ja, een beetje, hoe, hoe zeg je dat, uh, bagatelliseren. Precies, ja, als ik iets, echt, iets cools heb meegemaakt of ik ben ergens trots op, dan... Wij vertellen dat dan een beetje in een soort zelfspot manier. Ik zeg dan wel eens van ja, ja, toen kom ik daar binnen en denkt iedereen, oh dat domme blondje. Maar dan doe je iets heel goed en hier wordt dat helemaal niet opgepakt. Dat dat eigenlijk een verpakte manier is van zeggen dat je iets bereikt hebt. En zij denken dan echt dat je een dom blondje bent? Ja, ja, ja. En de, de, de domme blonde grap die komt sowieso niet helemaal goed aan. Uh, want voor, voor een Palestijn ben ik gewoon een westerling. En ja, ik heb blond haar. Dat is dan anders dan donkere haar. Maar die, die snappen die nuance niet van het domme blondje. Nee, nee. Maar Als ik... het ik... ook helemaal niet mee eens ben, overigens. Dat moet ik <laughs> wel even zeggen. Ja, dat, dat moet je even zeggen. Maar is het in zo'n gebied... is het wel sowieso uh, normaal om grappen te maken? Wordt er nog wel gelachen? Ja, er wordt onwijs veel gelachen. Uh, uh, Palestijnen zitten natuurlijk uh, continu onder druk. Dus een manier van uiting geven aan de druk waar ze onder staan... is via grappen. Dus als ik met mijn Palestijnse collega's of mijn Palestijnse vrienden... aan tafel zit, ligt de tranen lopen over mijn wangen. Heb je ook het idee dan dat ze een beetje de spanning eraf lachen? Ja, ik denk het wel. Ik ja. denk het wel, ja. Want in Israël hoor je dat ook wel eens van feesten... dat mensen heel <manyyards> erg uit hun dak gaan omdat het daar zo'n gespannen situatie is. Maar ik ja, kan me dat kan... Met, met humor wel hetzelfde voorstellen. Ja, dat gebeurt ook. En ja, Palestijnen hebben echt een goed gevoel voor humor. Dus ja, goed, de zelfspot en sarcasme. Maar dat is misschien dan ook iets heel Nederlands. Ja. Um, maar verder, ja, er worden overal grappen over gemaakt. Ik had echt moeite met, met onderwerpen zoeken... waar je niet grappen over mocht maken voor deze uitzending. Ik heb je echt ze wel gevonden. Ja, maar het gebeurt nog steeds. Uh, er worden weinig grappen gemaakt over Arafat... Oh ja. uh, want dat is toch nog wel echt een leider. Terwijl, ja, er, er is ook wel kritiek op hem, maar nog net niet in de grapvorm. Um, waar ook geen grappen over worden. Ja, wat eigenlijk niet kan, is uh, grappen maken over mensen die in Gaza wonen. Uh, want die ja, wonen natuurlijk wel echt wonen onder de bezetting, maar ook onder het continue... Uh, uh, bedreiging van, van, van Israël. Dus dat wordt een beetje gezien als, hel, als de hel. En daar mag je eigenlijk geen grappen over maken. Je mag dat eigenlijk niet vergelijken met de hel. Het gebeurt wel, maar dat ligt heel gevoelig. Ja, ja. ja want die mensen kunnen er niet uit. Die zitten in een soort nee. ja, openluchtgevangenis. En daar, daar mag je toch geen grappen over maken. Dat is altijd het probleem van humor, hè? Want als er al iemand zegt van daar mag je geen grappen over maken... dan zit ja, ik gelijk wordt... in mijn hoofd al grappen daarover te verzinnen. Ja. En het is heel lastig, want voor ons in Ramallah is een hele internationale stad. En daar zitten, nou, ik ja, loop over straat en ik zie heel veel, veel buitenlanders. Dus soms vergeet je ook wel eens dat het toch best een conservatieve samenleving is... met ja. hele heftige nuances die ik, die ik toch, doordat ik de taal niet goed spreek niet helemaal opvat. Dus bij mij gaat het ook wel eens mis. Ja. Um, ik had een keer op mijn werk geprobeerd een grap te maken. En toen moest ik een, een vergadering voorzitten. Dus ik dacht, oh nou, ik maak even een leuke grap, een leuke binnenkomer. Uh, <lacht> een ja, ja, dat ging helemaal. Waar ging die grap over? Ja, er worden weinig grappen gemaakt over seks, maar ze oh. zijn er wel. Oké. Okay. Um, en de stad ten zuiden van Ramallah, Hebron, was ook echt een enorme, um, hoe zeg je, een hoge drukpan. Ja ja. ja, ja, ja. ja, ja. Uh, dus, uh, er komt uh, continu politiek uit. En, uh, dus ik dacht, uh, ik maak daar een grap over. En dat was uh, een beetje in de lijn van... Er uh, was een man uit Hebron en die kwam naar Ramallah. En Ramallah is een soort uh, baken van vrijheid voor hem. Dus hij ging condooms kopen in, uh, in Ramallah en had geen geld. En uh, in ieder geval, die, die grap die zette zich dus helemaal door. Maar ik was dus helemaal vergeten... dat ik dus bij mijn mannelijke collega's aan tafel zat... en waar de helft uit Hebron komt. Dus ik kwam bij het uiteinde van mijn grap. en zo. Stil. Ja, echt, het werd doodstil. En ik kon, oh, er, ik kon me oh. er zelf ook niet meer uitreden. ik zat er helemaal vast in. Weet je ja. rood? Ja, knalrood. Oh. knalrood. Dat was echt afschuwelijk. En niemand dus hielp je niet... uit de brand? Nee, want de vrouwen zaten me ook een beetje aan te kijken van Nee, Ik weet het Ah, Dat is wel gemeen. Ja, moet één iemand moet er even een beetje meelachen of er even ja. iets overheen zeggen. Nee, dat gebeurde dus absoluut. Dus ik heb maar, halverwege heb ik hem maar afgekapt. En ik dacht, oh nee, we gaan door. Hop. Dan oh, kan je even heel eenzaam voelen, hè? Ja, moment. dat is echt heel erg. Hey, ja, en... dus die grap maak ik niet meer. Nee, niet meer doen. Nou, hier op de radio kan het gewoon. Condooms ja. Geen <laughs> probleem. Uh, Elisabeth, blijf hangen. Zometeen gaan we het uh, nog met jou hebben over tradities. Die zullen ja. we daar ook uh, veel hebben. Dus uh, blijf waar je bent, dan spreek je zo meteen. Oké, okay, tot zo. En een petit in China. Nogmaals, goedenavond. Hoi, Fidon. Met je eigen fietsbedrijfje daar, waarmee je fietstours organiseert voor toeristen. De humor van ja. de Chinezen, is dat om naar, over naar huis te schrijven? Ja, het niet zo. Nee? Nee, nee ze, zijn, uh, ze zijn wel vaak aan het lachen onderling. Um, maar het heeft een beetje nog een, een, beetje een, een kinderlijk niveau, vaak. Een beetje giebelen. Ze... Een beetje gibbelet, een beetje poep en, bladgrapjes en ha, hahaha, ha, dat vinden ze allemaal heel leuk. Maar echt volwassenen? Um, ja, ja, volwassenen. Oh. Ja, we hebben het hier over volwassenen die Hello Kitty shirt opdragen, dat dus <laughs> is wat bedoel. Um, en voor de rest, ja, ze hebben heel veel grappen, maar die hebben met taal te maken. En, en daar moet je de taal zo goed voor begrijpen. Um, nou, dat doe ik, ik spreek de taal redelijk, maar niet, niet op dat niveau. Maar als, als iemand Want... bij jou, aan jou bijvoorbeeld vraagt, uh, wil je een broodje uh, en wat moet er op En jij zegt, uh, doe maar een broodje met poep. Dan vinden ze dat oprecht nog grappig. Ja, ja, ja, ja. Wat, wat ja. Een bijzonder hè? Best wel, hè? <lacht> Terwijl we weten dat het ja, helemaal yes. niet lekker is. Wat zeg je? Terwijl wij donders goed weten dat het helemaal niet lekker is. Nee, nee. En ja. weten zij ook... Maar dan toch daar grap over maken. Heel raar. Ja, maar dat, is, dat, is, dat lijkt me wel moeilijk om je dan daarin te handhaven. Dat je denkt, ja, dat is het ook. wat voor grap nou, moet ik dan maken? Ma nou, het is meer, ik ben heel sarcastisch. En dat kan allemaal wel de makkelijkste vorm van humor zijn. Ik vind het leuk. Ik ben ma dus, maar dat, dat slaat helemaal niet aan. Nee. nee. Dat, want dan, dan weten ze dan wel dat het een grap is... of denken ze dan echt dat je het meent? dat ik het meest, sarcasme kennen ze niet. Dus als het bijvoorbeeld ontzettend uh, hard regent... jij zegt, wat een heerlijk weertje vandaag. Dat, dan, dan kijken ze me aan en zeggen ze, het regent. Ja, ja. Nou, dat, is wel, dat lijkt me wel moeilijk, ja. Want wij zijn natuurlijk ja, in Nederland zo erg dan... gewend... In, in dubbelzinnigheden en ja. sarcasme te praten. Ja, inderdaad. Als je dan een, een raar hoofd bij trekt... dan, dan begrijpt het op een gegeven moment wel. En dan lachen ze daarna uit nou, een soort van beleefdheid. Maar ze hebben wel iets van aan. Dat wordt echt niet grappig. Nee. Hey, en waar kan je geen grappen over maken? Over, over de grote leider, over uh, Mao zelf. Ja. Dat uh, doe je niet. En sowieso ja, over politiek. Kijk, zoals wij kabaretken... en uh, dit wat dingen, maatschappelijke dingen aan de kaak stelt. en daar mening over heeft. En, weet je al, in de vorm van grappen. en ondertussen toch een statement maken. Ja, dat, dat ken ik helemaal niet. Dus er is eigenlijk niemand daar die voor zijn beroep grappen maakt? Nee. Nee, absoluut niet, nee. nee. Wel die, er zijn wel mensen die grappige dingen doen. Maar er zijn geen mensen die grappen maken. Nee. nee. Maar heb, heb je daar wel mensen om, om, om grappen mee te maken? Ja, andere landen, als Chinezen, daar, daar wordt het gewoon een beetje lastig mee. Ja. Alhoewel ik ook wel weer ik wel leuk vind, en dat is echt wel flauw mij. Maar het is een beetje hetzelfde als toen ik vroeger nog in een kroeg werkte... en uh, hele dronken mensen had en die dan een soort van niet echt belachelijk maken. Maar heel serieus op een gesprek ingaan. Dat zij helemaal niet meer kunnen volgen. Nou ja, dat kan je met Chinezen dus ook doen. Je kan dat sarcasme, Kan je dus wel maken. En dan, en dan begrijpen zij het helemaal niet. Ze gaan maar heel serieus op door. Maar kan je dan wel en, echt ja, bevriend dus raken met Chinezen? Dat lijkt me dan wel dat lastig. Ik moeilijk. Ja. Ik vind dat heel moeilijk. Ik ja, vind dat toch wel een essentieel onderdeel van een vriendschap. Even lekker samen lachen. Dat vind ik toch wel belangrijk. Ja, ik ook. Ik ook. En Nederlanders volgens mij sowieso... Ik denk het wel, ja. Ellen Petty, dank je wel. Ijsje Zometeen na het nieuws gaan we het hebben over tradities. Rare, gekke, vreemde, bijzondere tradities. Naar aanleiding van paasfeest. We hebben natuurlijk de paashaas en het eierenzoeken. Dat zijn, vind ik, bijzondere tradities. Maar wat voor soort tradities heb je in het buitenland? Maar eerst gaan we naar de, naar de half tien, de hoofdpunten van het nieuws. En hier naast mij zit Job Boots. Radio 1, het NOS-journaal. Het zenuwgas Sarin, waarnaar werd gezocht in Maastricht, was volgens het Openbaar Ministerie niet bestemd voor terroristische of idealistische doeleinden. De verdachte wilde er geld mee verdienen. Dat heeft hoofdofficier van Justitie Bos gezegd op een persconferentie in Maastricht. De politie heeft het hele paasweekend gezocht naar het zenuwgas, na een melding dat het te koop was aangeboden. Er werd niets gevonden. Er zijn vier mensen aangehouden. Die worden morgen voorgeleid aan de officier van Justitie. Minister Ploumen voor Ontwikkelingssamenwerking heeft namens het kabinet nog eens 4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor hulp aan de Syrische vluchtelingen. Het geld is bestemd voor scholen en schoon drinkwater in de opvangkampen. Onder het motto SOS Syrië wordt vanavond op de televisie een nationale inzamelingsactie gehouden. Voor de actie is het nummer 555 van de gezamenlijke hulporganisaties opengesteld. In het Zwitserse ski Zermatt is een Nederlander verongelukt. Dat meldt een lokale krant op basis van een politiebericht. Het zou gaan om een man van 31 jaar. De man was buiten de piste aan het snowboarden. Andere wintersporters troffen hem zwaar gewond aan. Hij is per helikopter naar een ziekenhuis in Lausanne gebracht... en daar is hij later overleden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, PNN, De wereld van Filemond. Ja, er staat ons nog een mooie wereldreis te wachten. We gaan naar Ramallah, naar China, naar Bangladesh, naar Nepal, naar Australië, naar Engeland. Prachtige landen gaan we bezoeken. En we gaan het met de Nederlanders die daar wonen eh, hebben over tradities. Vreemde, rare, gekke, bijzondere tradities. Maar eerst eh, een stukje muziek. David Bowie met een toepasselijk nummer. Where are we now? to get the train from Potsdamer Flats You never knew that, that I could do that, just walking the dead Sitting in the jungle I remember the Strasza A man lost in time near Cardi Just walking the dead Some people Crossbirds are broken. Fingers are crossed just in case. Walking the dead. David Bowie, Where Are We Now van Zijn Nieuwe Plaats? Radio 1, PNN wereld van Filemon. Ja, mailen naar het programma, dat kan. Wereldvanfilemon.bn.nl, dat is ons e-mailadres. En je kan ook kijken hoe de correspondenten er eigenlijk uitzien. Wereldvanfilemon.bn.nl, dus wereldvanfilemon.bn.nl, dat is onze website. Ons laatste thema, ons laatste onderwerp zijn bijzondere tradities. En het thema wordt eerst even ingeleid door Hans Steeuwen. En dan hebben we nog de hindoes, De Hindus die staan de hele dag tot hier in een vieze gore smeergesloot, sloot, echt ontzettend smeer. staan ze dan een beetje zo, dat doen ze omdat ze anders een kutleven krijgen. Dus dat leven moet dus nog erger zijn dan de hele dag tot je navel in een dampend riool staan. En dan staan ze zo, en dan zeg je van, hé, hey, kom nou eens uit. Nee, nou is het mooi geweest, hè, eruit. Hup. Nee, hup, eruit, douchen, kom op. Nee, nee, ik blijf hier. Nee, nee, nee, ik blijf hier. Oh, shit, een koe. Oh, koe. Oh, koe. En dan zeggen ze tegen mij, ja, maar dat zijn de religies van die mensen. Dat zijn de tradities van die mensen. Dat is de manier van leven van die mensen. Dat is de cultuur van die mensen. Daar moet je respect voor hebben. Heb ik geen respect voor, ik vind sukkels. Sorry. Ja, hand stil over bijzondere tradities. Het is natuurlijk Pasen. Pasen staat vol met bijzondere tradities. De paashaas. Paaseieren stokken, zo'n paastak in je, in je kamer met de eieren eraan. Nou ja, allemaal vreemde, rare tradities. En dat deed ons afvragen, wat voor tradities heb je eigenlijk in het buitenland? Karel Kuipri in Bangladesh. goeiedag nogmaals. Jai. Uh, gekke tradities in Bangladesh, noem er eens een paar. Nou, ze doen hier hele rare dingen met baby's. Oh, oh. uit ja. het, het raam hangen, uh... zoals Michael Jackson. Nou, uh, je bent niet heel ver van de waarheid. Oh. Uh, ja, zoals je misschien wel weet is zeg maar een donkere huid... Uh, is zeg maar niet, sociaal niet wenselijk. Want als je een lichte huid hebt... betekent dat je een betere klasse bent en zo. Dus ze willen baby's uit het zonlicht houden. Maar uh, ja, dat baby's hebben toch uh, vitamine D nodig. Dus uh, wat ze doen... Uh, baby over de schoot... Billen in de zon, de rest afdekken en dan een uurtje per dag even, even lichten. <laughs> maar, de, maar gewoon in de serre of zo, voor het raam? Nou ja, de, oh, langs buiten. de weg, buiten het huis. Uh... En, en maar dan even helemaal bloot en dan even zo langs de weg gaan zitten en dan weer naar binnen? Ja, gewoon even, even wat vitamine op die huid. Maar niet op een plek waar, uh, uh, waar ze bruin worden. Oh, Want, ja, je zit toch de hele dag op je kont, dus maakt niet uit. Nee, oh, oké. Okay. Dus de kont en de voedsel en allemaal dingen die, die je niet ziet. Nee, maar ja, je krijgt wel die vitamine daarbinnen. Ja, en werkt het? Nou ja, uh, ik denk dat dat een heel klein uh, ding is wat misschien goed is voor kinderen... Uh, voor de rest eten ze zo slecht en ongevarieerd. Ik denk dat ze beter daar eens kunnen beginnen. Uh, en heb je nog meer tradities? Uh, nou ja, wat ze ook bij baby's doen is dat ze zo'n hele grote soort henna-tatoeage... vol op hun voorhoofd zetten, maar ook niet netjes in het midden. Gewoon ergens op een willekeurige uh, plek. En dat is om de boze geesten te verdrijven. Zo'n lelijk, bruinig ding. Ja, een heel lelijk, bruinig ding. En dan totdat ze jaren over drie, vier zijn... dan uh, zijn de boze, ge boze geesten, hebben geen invloed meer... en dan gaat dat eraf. Het is raar, hè? Ze mogen daar geen straaltje zonlicht in hun gezicht... maar zo'n enorme henna-tatoeage recht op het hoofd, dat mag wel. Ja, heel raar, heel raar. Hé, hey, en tot slot, welke traditie mis jij eigenlijk het meest in Nederland? Uit Nederland. In Nederland? Ja. Nou, uh, Bengalen zijn heel erg trots op hun uh, muziek, maar ja, in Nederland hebben we dat natuurlijk ook wel. Meneer, maar welke traditie uit Nederland mis jij? Oh, ehm... Uh, ja, ik denk uh, dat ik toch wel de hele cultuur met uh, Sinterklaas vind ik echt altijd wel echt heel mooi. Oh, wat schattig. Sinterklaas, ja. Ja, dat kan, kan ik me ook wel voorstellen. Ja. Ik, ben de, ik vind het ook de mooiste traditie die wij, we in Nederland hebben eigenlijk. Ja, dus is echt Nederlands. Ja, ja, dat zou ik ook missen, denk ik. Nou, ik zou En zeggen... uh, ja, dat is gewoon grappig. Ik heb mijn schoen gezet, maar ja, er kwam er niks. Ah, nou ja, als je, als je nog in ons programma bent rond de tijd van 5 december... dan stuur ik je <lacht> iets op. Stuur ik je even een kleine Begaalse surprise op. Ja, heel goed. Dank je wel. Dank je wel voor je bijdrage. <lacht> Fijne dag. Oké, okay, hoi. Martijn Rosdorf in Engeland. Goedenacht nogmaals. Goedenavond. Goedenavond nogmaals. Ja, het is die Altijd. tijden overal over de hele wereld. Het is, het is moeilijk bij te houden. Uh, ja. Engelsen hebben veel tradities, dat heb je al verteld. Uh, wat vind jij nou echt tradities waar je niks van begrijpt? De, de, de met afstand raarste traditie. En ik heb er toevallig vorige week ook nog uitgebreid gesproken met diverse Engelsen. Dat vind ik Guy Fawkes Day... En uh, in het Frans, of Guido heet hij die in het Nederlands... want hij heeft in de 17e eeuw, begin 17e eeuw... heeft hij ook in Nederland nog gevochten. Want hij was een Engelse katholiek. heeft hij met de katholieken gevochten... Om de met de Spanjaarden spannen die samen... om de protestanten in Nederland op hun, op hun lazer te geven. En toen is hij weer naar Engeland gegaan... en toen heeft hij een complot gesmeed tegen de koning, tegen het parlement. Heeft hij heel veel buskruid samen met zeven maten... verstopt onder het Engelse parlement... En hij wilde het parlement opblazen, het liefst met de koning erin. Uh, maar dat mislukte. Ze werden verraden, of er was een brief uitgelekt, weet ik wel. In ieder geval ze werden ze opgepakt. En toen zijn ze echt, echt gruwelijk zijn ze ter dood ge gebracht. Ik heb het nog even opgezocht net voor deze uitzending. Dat, maar dat, dat voert te ver om allemaal uit te leggen. Maar een van de onderdelen. Maar dat klinkt als, als een ter soort ter dooddening... geschiedenis die, die, die eigenlijk weg wil stoppen. Wat zeg je? Dat klinkt als een soort geschiedenis die eigenlijk heel erg ver weg wil stoppen. Ja. Ja, dat, dat kan wel, maar, ze, ja, maar wat er dus gebeurde is, nadat ze ter dood zijn gebracht en zelfs hun geslachtsdelen werden voor hun ogen verbrand en dat soort dingen echt, en gevierendeeld en hun lijken werden over het hele land verspreid, toen zei de koning, laten we dit voortaan gaan vieren met een bonfire, met een vreugdevuur, uh, 5 november, om te vieren dat het mislukt is, die aanslag op het parlement. Ja, tot zover kan ik het allemaal wel begrijpen, die traditie, maar... Wat er dus gebeurt, is dat die Guy Fawkes dus echt de, de ultieme boef, zeg maar. Die wordt dan ook Een pot van hem wordt dan ook elk jaar verbrand op zo'n vreugdevuur. Maar nou is het een beetje omgekeerd. In de jaren is die Guy Fawkes een soort held geworden. Um, <laughs> misschien ken je hem ook wel van, ken je die Occupy-maskers? Uh, ja, ja, dat? die ken ik, die, die witte, die, ja. Zo'n een, een wit masker met zo'n zwarte snor en zo'n ja, baardje ja. erop. Ja, dat is Guy Fawkes. Oh. En hij is toch een soort, soort underground-held... En ook al in, in vorige eeuw en in het begin en, en de eeuw daarvoor waren er kinderboeken, de, de jonge jaren van Guy Fawkes en zo. Dus op een of andere manier is die man een soort rare held geworden. Dus is het, heeft het zich omgedraaid, is het positief geworden. Maar ja, ze steken hem nog steeds elk jaar in de fik. En um, ze, ze steken vuurwerk af en ze drinken natuurlijk, dat doen ze altijd. Engelsen um, uh, op Guy Fawkes deden heel veel. Maar ja, nu wordt hij toch een soort geëerd en is hij een soort. Um, ja, een soort patroon van het anarchisme, zou je kunnen zeggen, ja, want van de opstandigheid. Dat al die mensen van Occupy dat ook zomaar eh, dragen, dat masker. Terwijl ze dan niet weten dat het zo'n eigenlijk een afschuwelijke gast is, die gewoon eh, mensen wilde opblazen. Ja, maar goed, de, hij wilde dus het, het parlement ja. opblazen. Maar er zijn ook mensen, dat is een, een beroemde uitspraak van een schrijver hier in de jaren tachtig, die heeft gezegd... Guy Fawkes was de laatste man die het Engelse parlement binnenging met eerlijke bedoelingen. Ja. Dus ja, wil ik ja, wil is wel opblazen, maar de, de, wat er sindsdien zit... dat zijn nog veel grotere boeven. ja, ja dus die, Maar goed... En, het is een eeuwige discussie, dan... he? was het een vrijheidsstrijder of was het een terrorist? Ja, maar hij was katholiek, dat ligt natuurlijk ook nog niet heel goed hier in Engeland. Nee. Maar het is toch op de een of andere manier is die, is die man een soort held geworden. En dat vieren ze dan met, met heel veel vreugdevuren en uh, ook met zwart gesminkte mannen. Daar begrijp ik ook niets van. Dus dat, uh, Gully Walks heet dat. Een soort, een zwarte, een soort pieten. Zwarte, zwarte pieten. soort zwarte ja. En van, van Zwarte Piet moeten ze niets weten als ik dat hier vertel van dat wij dat in Nederland hebben. Nou, het is echt belachelijk en racistisch en hoe kunnen we dat doen? Maar zelfs hier in het dorpje vlakbij, Lewis heet het, zegt 10 kilometer hier verderop van Brighton... daar loopt dan een parade van zwartgesminkte mannen elke keer met Guy, Guy Fawkes Day. Ja, met ja. met kroespruiken en rode lippen. Nee. Ja, als jij het begrijpt, ik niet in ieder geval. Nee. Is er wel een traditie die je wel echt ontzettend leuk vindt? Engeland? Oh ja, ja. Nou ja, met, met afstand de leukste traditie hier is, is kerst. Dat, is, dat wordt zo ongelooflijk gevierd hier. Dat begint al weken van tevoren. Hoor je al overal in winkels... Uh, Merry Christmas, Merry Christmas. Ja, ik, ik kan me nee, voorstellen dat je dan ook een, een hekel en, aan kan krijgen. Nou ja, ik, ik, ik, ik, in het begin had moet ik toegeven... ik was helemaal niet vind het echt vreselijk en overdreven. Ja. Maar ja, je wordt op Murf gebeukt... en dat stadion ben ik er nu voorbij. Dus nu vind ik het eigenlijk ook wel lief en zoet. En zo protselig allemaal. Feestelijk. Wat zeg je? Ja, is, ik vind het een beetje protsig. Ik weet niet, ja... Dat, ja. dat warenhuis ook, hoe, hoe heet dat? Dat grote warenhuis in Londen? Hey, herits, herits in Londen. Ja, ik ben er wel eens met kerst geweest. Nou, ik werd echt, echt knettertje gek. Die jingle bells, kwam strot uit. Ja, maar dat, dat klopt, helemaal Dat had ik in het begin ook. Maar ik woon hier nou een paar jaar. En dat kan niet. Je kan niet een hekel aan kerst hebben in Engeland. Want dan word je gewoon gek. Dan schiet je in depressie. Dus op, ik, ik ben het maar besloten om het ook maar heel erg leuk te vinden en gezellig. En het is ook echt heel erg uitgebreid, een feest hier. Hey, en ervan. het uh, stevige Engelse ontbijt, ik zag een foto van je. Dat uh... <laughs> <laughs> is ook wel wat voor jou. Ik, ik, zal, ik, ik, ik heb één keer in mijn hele leven heb ik een echte full English breakfast gehad. En uh, daar hou ik het ook maar bij. Want nee, dat is echt een zot. Dan Met moet je er nog steeds af en toe een boordje van laten. <laughs> ja, het komt nog omhoog. Het komt af en toe nog terug. Nee, ja. dat, is, dat is te zot. Het is wel een mooie traditie, maar dat is niet geschikt voor onze eenvoudige Nederlandse magen. Dat gaat niet lukken. Nee, nou, Engeland is een land vol met tradities, Zeker de ene weet. nog wonderlijker dan de ander. Dankjewel Martijn Rosdorf. Tot later. As a place of movie seats, noise is always loud. There are sirens all around, and the streets are mean. If I can make it here, I can make it anywhere. That's what they say. Empire State of Mind, Alicia Kees. Radio 1. BNN. De wereld van Philemon. En ik heb het over bijzondere tradities. Uh, bijzondere tradities, vooral in het buitenland. Uh, we gaan nu bellen met Australië. Daar zit Sophie Schreuders. Nogmaals, goeie nacht. Uh, ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, je bent net wakker, maar je bent goed bij stem, hoor ik. Ja, ja ik, was, nou, ik had het helemaal niet verwacht, joh. maar um, dat ik al nu werd gebeld... ik was helemaal in de het tijdsverschil. Oh, ja, ja. Normaal gesproken, is wel goed om even te vertellen... zitten wij uh, zaterdagnacht tussen 1 en 3. Uh, maar nu ja. is er uh, Today is, is er niet, de hele redactie. Die zijn allemaal uh, met paasgeces, dus mochten wij deze tijd invullen. En uh, dat doen wij met ontzettend veel plezier. En dan bellen we ook met uh, Sophie Schreuders in Australië... die daar door de liefde terecht is gekomen. Ja, dat klopt. Wat is nou... Jij zit daar heel ver weg. Verder weg kan je bijna niet zitten. Wat is nou een Nederlandse nee. traditie die je echt enorm mist? Uh, ja, koninginnedag. Ik zit daar oh, aan te denken. Ja. Ik vind het... Ja, dat is nu bijna. En het is nu... Nou, die kroning is natuurlijk... Uh, en ik zat ook altijd te denken... Ja, ze dus moet het eigenlijk gewoon kroningsdag noemen. Want dan hoef je het ook nooit meer te veranderen. Nee, dat is het uh, Maar uh, ja, ik vind echt... Ja, dat vind ik wel echt super jammer dat ik dat moet missen. Maar of jij, weet je WK-voetbal of EK-voetbal. Oh ja, ja, want jij ging altijd naar Amsterdam met koning in de dag? Uh, ja, ja, wel vaak, ja. ja in, in een snoep met de Rosé. Lekker, ik, is, ja. zo, zo klink je een beetje. Nee, geintje. Uh, <laughs> nou, dat vind ik wel heel lekker, ja. <laughs> wie niet, hè? Wie niet. Hé, hey, en uh, ja, wie niet. bijzondere Australische tradities, noem er eens een paar. Of begin eens uh, met nou, één. We hebben hier Australia Day. Uh, dat is eigenlijk hetzelfde een beetje als koninginnedag. Dus iedereen uh, uh, kleedt zich uh, groen en green en gold. Dat zijn de Australische kleuren. Dus, uh, en ja, dat is eigenlijk gewoon uh, één grote zuidverstijn. Hopelijk is het dan lekker weer ook. Dus iedereen zit een beetje aan het strand te barbecuen. En uh, ja, het is gewoon hartstikke relaxed. Klinkt als de ideale traditie. Ja, echt heel ideaal. En weet je wat ook nog een keer relaxed is? Dat hebben we in Nederland helemaal niet. Maar dat moeten ze maar invoeren. Als uh, uh, van die uh, public holidays in het weekend vallen, dan uh, uh, heb je gewoon die maandag erop heb je ook nog een dag vrij. Oh, wat goed zeg. Dus als het, als ja, het op zondag ja. valt Australian Day, dan ben je de volgende dag gewoon vrij. In Nederland ja, moet dan zo heel Calvinistisch ja. toch gewoon op kantoor zijn. Ja, inderdaad. Dus en dan zeg je baas het ergste. Dat is het ergste. Dan zeg je baas, de ja, kom maar een half uurtje later. Ja. ja. <laughs> Daar heb je eigenlijk dan helemaal niks aan. Nee. En, en, en wat van tradities nog meer? Uh, nou, ze hebben hier Anzac Day. Dat, is, uh, ja, dat heeft te maken met de Eerste Wereldoorlog... toen Australië en Nieuw-Zeeland uh, samen uh, ja, het gevecht aan gingen in Europa. Um, dus dat is uh, ja, heel formeel allemaal met um, uh, militaire optochten en allemaal dat soort uh, dingen. Um, en even kijken, wat hebben ze nog meer... Uh, nou ja, ze, hebben echt, nee, ze maken eigenlijk overal, met Easter hebben ze ook echt alleen maar Easter shows overal. En uh, het is allemaal uh, best wel commercieel, maar ook wel heel erg leuk. Dus de, meeste uh, tradities, de meeste Australische tradities zijn wel in de sfeer van feesten? Ja, het is echt als het maar uh, uh, drank is. Hm. En als ze misschien nog een beetje kunnen gokken, dan, uh, dan is het helemaal goed. Oh, gokken zijn ze ook gek op? Ja, echt. Ja, als je bijvoorbeeld met NCD hebt, hebben dus ze een spelletje. Dat heet Two Up. En dan sta je dus, nou, dat kan gewoon buiten op straat. En uh, dan uh, gooit één persoon gooit twee muntjes uh, uh, in de lucht. En dan vooraf moet iedereen zeggen wat ze denken dat het wordt. Dus uh, kop of uh, munt. Vrij simpel spel. Dus ja, vrij simpel spel. Maar het gaat echt super rap. En dan moet iedereen, legt gewoon iedereen zit gewoon met briefjes van honderd te gooien... En uh, ja, het is echt superleuk om te zien. Maar uh, ja, je gaat er wel goed blut van. Hey, en ik hoorde ook dat je na bepaalde feesten op je werk getest wordt op drugs en alcohol. Ja, dat klopt. Ja, maar dat is dat niet eens na een feestje. Dat gebeurt gewoon uh, heel random. En waarom bepaalde beroepsgroepen. Dan uh, kom je maandag op het werk. Of dan doen ze eigenlijk uh, een aantal keer per week drugs Oh, dat zouden ze bij BNN niet ja. moeten doen. Nee. Nee, dat denk ik ook niet. Er zou niemand maar aan het werken Zou al, al. al, Alleen die, die wat oudere man van de financiën zou, nog, zou er nog werken. Maar, ja. maar, maar dan, dat is wel echt bizar. Dan kom je dus binnen en dan, dan moet je gewoon door zo'n ding blazen. Uh, ja, moet je of door een ding blazen. Ja, was, ik had het vorige week... Want ik rijd in een auto van New South Wales, in andere staat. Ik woon in Queensland. Oh ja. Dus uh, uh, er reed een politiewagen achter mij. En op een gegeven moment begint... Dit is een zwaailicht aan. Dan moest, werd ik dus aan de kanten... Dat was echt om half kwart of acht ochtends. En toen moest ik dus in zo'n dingetje blazen. Omdat ik... Uh, ik uh, zat, ik zat te praten tegen mijn ouders in de auto. Dus ik zat heel erg wild met mijn armen te gebaren. En uh, ik zat ondertussen ook een kopje koffie te drinken. Dus zij dachten gewoon dat ik, uh, en omdat ik uit nieuw South Wales kwam, dat ik al duizend kilometer had gereden en dat ik daarvoor wel wat op moest hebben. Oh. Maar uh, dat was dus niet zo. Nee. Ik had alleen maar coffeebread. <laughs> Oké, okay, nou, dat, dat, dat, dat is gelukkig, want uh, die boetes zullen daar niet mals zijn. Maar de, de Australische tradities, die, dat is dus voornamelijk feestelijk. Dat, is, dat, uh, dat lijkt me dan een fijn land om in te wonen. Ja, het is echt heel fijn land om in te wonen. Ik, ja, uh, ik absoluut. Hoop je, ik hoop je snel weer te spreken, een keer in de nacht weer, tussen 1 en 3 op zaterdagnacht. Uh, ontzettend bedankt, Sophie, en uh, ja, heb een mooie dag daar in Australië. Ja, hetzelfde. Fijne avond. Ja, dank je wel. Dan gaan wij nog naar René Gerritsen in Nepal. Goedendag nogmaals. goedenavond. Hallo, goeienacht. Psycholoog daar. Uh, hebben de Niep Nepalezen ja. veel tradities? Ontzettend veel. Het is dus echt niet, niet bij te houden. Voor alles hebben ze we wel iets, iets. En vaak is het ook best een beetje gek. Ja, noem eens wat. Um, nou, bijvoorbeeld... Ja, dat zijn natuurlijk de religieuze dingen. Maar je hebt ook de gekken gebruiken. Bijvoorbeeld, um, als vrouwen hun nek aanraken... dan blazen ze op hun vingers. Logisch. Ja, dat ze hun nek aangeraakt hebben. Heb je idee waarom ze dat doen? Ja, ik heb me onlangs laten vertellen dat dat, dat, dat komt... omdat de meisjes klein zijn dat hen verteld wordt... dat als ze dat niet doen, dat ze dan een ademsappel krijgen... Ja. En. Dat wil maar, je niet maar, vrouw natuurlijk. Maar waarschijnlijk weten ze ook wel dat dat niet echt gebeurt. Maar het is misschien een beetje zoals je vroeger zei: met één been op de stoep en de ander in de groot. En als je dat niet doet, dan ja, ga je morgen dood. Als je je gezicht zo laat dan en, en de klok slaat tien, dan ja. blijf je gezicht zo staan of zo, weet je wel. Ja, en, en ik hoorde ook iets over een handdoek, over een stoel. Ja, oh ja. Alle hoger geplaatste. Government officials hebben een handdoek over de rugleuning van hun, van hun uh, stoel hangen. Gewoon standaard? Standaard. En niemand weet waarom. Er zijn natuurlijk wel speculaties. Mensen die zeggen: ja, dat komt omdat ze zoveel handtekeningen moeten zetten. En dan moeten ze vaak hun handen wassen. Maar daar geloof ik helemaal niks van, want met leeg wassen hun handen nooit. Want er is vaak ook geen water in dat soort government uh, bedrijven. Dus... Lekker. Ik, ik weet het niet. Nee, ja, ja, misschien uh, dat ze, omdat ze zo veel verantwoordelijkheid hebben... dat ze veel gaan weten dat ze de hele tijd kunnen deppen. Precies. Dat, dat, ik denk dat het daar een beetje neerkomt. Want wij radiopresentatoren hebben ook altijd een handdoekje over de stoel hangen. Oh, is het zo? Oké. Okay. Ja. <laughs> nee, is een grapje. Ja. Nee, heb en... ik ook hoog geplaatst. <laughs> nee, het valt wel mee, hoor. En er was ook iets met de hik? Ja, ja als je de hik hebt, dan zeggen ze... Uh, dan word je herinnerd. Dan, dan, dan denkt er iemand aan je. Dus dat, de, de hik hebben is leuk. Dat is, en, dat is positief. Als je, wat zeg je? Dat is dus positief, de hik. Ja, positief. En als je bijvoorbeeld je kleding verkeerd aan hebt getrokken... dat, dat brengt bij het lak. Dus dat moet je dan meteen uh, uh, goed doen. Ja. Hey, en wat ik hoor dat wel een goede traditie is... is dat als je te, ontevreden bent over je management... Dat je die dan gewoon opsluit. Ja, dat wist ik zelf ook niet, maar dat hoorde ik van een vriendin. Ja, dat moet je een keer doen. Dat heet Petlock de Management, heet dat. En dat is gewoon echt, echt een mooie Nepalese traditie. Ja, dat is een mooie Nepalese traditie. Als je ontevreden bent over het management, dan hang je gewoon een hangslot op het kantoor. is ook. de situatie verandert. Dat is ook min of meer toegestaan. Ja, god, in Nepal is tot op zekere hoogte eigenlijk alles wel toegestaan. Ja. Dat, dat is natuurlijk een beetje het probleem van het land. Ja, ja, maar tegelijkertijd ook wel weer het leuke en het spannende, lijkt mij. Ja, maar uh, uh, uh, één traditie, helaas is dat een traditie die echt heel bizar is, is dat eigenlijk iedere organisatie een, een zogenaamde banda kan afkondigen. Dat is een, dat is een, bizar, staking, een staking. ja. Hey, ja. René, ik moet je afkappen. We gaan je binnenkort weer bellen, s'nachts, uh, op Radio 1 tussen 1 en 3. Dan is de wereld van Filemon er altijd. Uh, je kan naar de website dewereld.bnn.nl. Daar staan alle gezichten van de correspondenten op. En zo meteen hier op Radio 1, Jack van Gelder met Langs de Lijn. Ik, zie, ik hoop je te zien en te horen en te luisteren zaterdag nachts. De wereld van Filemon. De wereld van Filemon.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 Dit is Radio 1.